Wij beginnen de les 21 van Prietz Pagina 6, de regel 31. Hij vertelde ons over het opstegen van uh, Asia en Yitzera naar Briya waarbij Asia en Jitsira wordt gezien als zoon uh, van deze werelden die, die opsteegt naar en uh, Briya is Aboy in Ima van de wereld Brija. En zo ook vervolgens de zon. Het kom, kom, komt omhoog en de zon. Van de Atsilut die stegen op naar. Uh, ze binnen ook was tegen op naar, naar de bina van de atzilut, naar de abba en ima van de wereld atzilut. Als man. Altijd alleen deze beweging, onthoud het er goed. Altijd deze beweging komt het van beneden de, de kinderen komen altijd naar de moeder. Altijd de zoon stijgt altijd op of vracht. Uh, dient zijn verzoek in alleen bij abe en ima. We zeggen dat een vader en moeder, maar natuurlijk eerst kom naar de moeder. De, uh, een moeder. 31 naar de punt. We man laba we ima dat ze lood. Was jordine mochin in 32 lewaade Lezen hier aan, Pien, ule, ule Rachel. 31. We nasen, en zij worden tot man, dus de zon van de Atsilut, worden tot man bij Abba en Ima van de wereld, Atsilut. Was Jordi en dan dalen naar hen af, de moch'in, de inwendige moch'in, alleen de inwendige moch'in. 32. pin aan wie? Aan. Na, aan naar pin, Naar Leia. En naar, naar Rachel. Leia is de linkerlijn. De vrouwelijke kant van de Zerenpien. En, en de linkerkant. Maar dan. Altijd de vrouwelijke is de linkerkant. Maar de linkerkant boven de gezet van de Zerenpien. En Rachel is de linkerkant maar dan onder de gezeef van de bin. 32. Na de punt. Amname een koch barachel lekabel mochotega. mochoteha. Le hi basotne Nikuda, 33 la 233 parzuf le mochoteha. Venisharil mala bedalet de echad schehil leha. En al deze krachten, let op mijn vrienden, al deze krachten zitten in de mens zelf. Zeranpien, uh, uh, Lea, Rachel, allemaal in de mens zelf, want alles zit in de mens, de rechterkant en de linkerkant, alles zit in de mens. Ja, en niet zoals ze kinderlijk menen, dat het gaat over uh, uh, onze, onze lieve moeder uh, Rachel, de lieve moeder van het Joodse volk, enzovoort, so, so die dan, zoals uh, so, so ze dat zo uh, zien als iets fysieks, als iets uh, historisch, genetisch, is alleen maar geestelijk. Alleen dat helpt niet, en niet de toebehorenheid tot die en die en die, dat helpt absoluut niet, alleen psychologisch, alleen denkbeeldig, fantasievorming, 32. Amnam, een koogbarach, he, maar echter, Rachel heeft geen kracht om haar mogen te ontvangen, Rachel, dat zijn jij, en ik, en iedereen in deze toestand heeft dan zijn, Rachel, of haar Rachel, van ieder van jullie, heeft dan op in deze toestand nog geen kracht, en niet Rachel, uh, uh, ergens anders, en natuurlijk dat het overeenkomt met Rachel, met Rachel in de wereld, dat ze loopt, natuurlijk is het zo, op dat moment, wanneer je deze correcties doet, want, dat overeenkomt met elkaar, en daarvan dan ontvang je de kracht. Maar het is altijd in jou waar hij het over heeft. Onthoud het er goed, en niet kijken naar alsof het in een ander lichaam is. Dat helpt niet. Amenam een, koog, maar geen, er is geen kracht in Rachel om haar mogen te ontvangen. levi dein, omdat zij is nog... Uh, zij verkeert nog in een toestand van dat zij nekuda, alleen maar een puntje is, zoals we dat geleerd. Alleen een puntje in de acilut en de rest is onderaan in de bria, in de bia, kunnen we zeggen. Wij in la partsoefelijke bijen mogen en zij heeft geen partsoef om haar mogen te ontvangen, zie Mogen moet je ontvangen in de partsuf. kan. Men kan niet in een puntje, in een puntje, puntje, in een puntje heeft geen, geen uh, volume. Inhoud. Men kan daar niet mogen plaatsen. De hele bedoeling van onze correctie is van die puntjes partsoefiem te maken. Plaats voor het geestelijke, daar waar het licht binnen kan komen en. Licht kan brengen. Want punt betekent alleen maar mal goed. Alleen maar zwarte punt. Van die zwarte punt moeten we laten. laten elke zwarte punt in ons moeten we laten uh, uitzetten. En net zoals, net zoals in de ballonnetjes. En daarin het licht van het helige, de heilige mannen ontvangen. Dus om, en zij heeft, regeerde geen partsoef om de, haar mogen te ontvangen, we niet in en zij bleven, die mogen bleven boven, badalet de gaat hier let op, in de letter dalet, van het woord echade, die leia is, dat is wat ik ook, op de vorige lezen had gezegd, dat het, dat het is niet duidelijk bij hem, wie is die dalet, letter dalet, van het, het laatste woord, egade van Sma Yisrael Hoor Yisrael Hashem Elokeinu Hashem gaat, staat het en die Dalet is een groter letter ik wilde niet ik weet natuurlijk maar ik wil dat wel dat dit van Lea was maar ik wilde niet mijn mening geven want dat is niet wij moeten leren wat hij zegt en alleen uh, wat hij uitlegt uh, en niet mijn eigen uh, kennis moet ik dan uh, naar voren brengen, terwijl het nog niet, terwijl hij nog niet daarover spreekt. Maar hij gaat, die Dalet van, de laatste letter van uh, deze zin vers van Shema Israel is, natuurlijk is dat die Dalet is slaat op lea en niet op uh, Rachel, en dat kunnen we zien. Hoe kunnen we dat zien, dat het zo ook is? Want wij zien dat, uh, als, wij, als je kijkt in het... Nou, hier kan je niet kijken in ons bestand, bestand weet het, van wat ik naar jullie had gezonden. Daar kan je niet zien het verschil naar hoogte, grootte van de letters. Maar als je kijkt in een sidoer, in een gebedenboek... Dan zie je dat deze letter, dat is een grotere letter. En we hebben dat geleerd. Dat grotere letters, normale letters, is zeer aan pin. Kleinere letters dan, dan nor normale letters in de, in de Torah. Of in, so in het boek van uh, Torah. Of, uh, die zijn malgoed. Noequa, malgoed. En de grote letter, grotere letters dan normaal. Dat zijn die van. Uh, Bina, en natuurlijk dat, dat uh, Lea komt van de Bina, het is, komt van de Malgoed, Malgoed van de Bina, dus daarom um, um, is, dat wel, is dat wel van Lea, duidelijk, zo so, op deze manier moeten we leren dus niet vooraf vooruit lopen, voor de schoenen van Ari en dan zeggen, ja, ja, dat is zo, omdat ik heb het wel eens geleerd. Maar kijken wanneer Ari ons dat onthult, want hij doet dat naar krachten. Dus de mogen blijven dan boven in deze Dalet, in de in, Lea, in de Dalet, in de letter Dalet, welke letter Dalet is, leia 4, want we hebben geleerd, echade, herinner je nog, hoewel het kan wel, contra contradic kan het wel um, uh, contradictie uh, veroorzaken. We hebben dat gezegd, dat boven dat echade, dat hij, het, hij heeft dat zelf gezegd, dat uh, het woord echade, een, dat het um, is schijnbaar was het uh, Rachel. Eindelijk. En moeten we zo zien dat dit ook, dat klopt ook. Als we bekeken dat hele echade, dan is het Dalet is Rachel. En hij had gezegd ons dat Alef en Ged dat zijn, dat is, hij uh, had ons, hij ons gezegd de vorige les, dat dat is Zeronpin en uh, met Lea. Dus dan is het wel zo so dat het uh, Dalet is, Rachel en Aleph, Ged is, Zerabin en uh, Lea. Maar hier zegt hij dat het Dalet is, dat uh, um, de mogen blijven boven in de letter Dalet van het woord Echad die Lea is en ook dat is geen contradictie maar nog een keer, er zijn viele, uh, er zijn nog een keer er zijn, uh, het is alleen maar topjes wat we leren, boven hebben we dan die eenheid boven gaat en onder gaat er is, er is uh, um, eenheid boven de geze en eenheid onder de geze boven de geze wordt uh, ik zeg het waarschijnlijk dat het zo is, want we hebben dat nog niet geleerd, daarom wil ik niet mijn mening geven, maar het kan zijn, dat het boven de gazé is er gade, daar waar hij zegt, dat daar boven, uh, blijven de mogen, en niet in de Noekwa, uh, niet, in de, niet bij Rachel, maar boven blijven, dus boven de Geze, blijven de mogen, en komen niet aan de Noekwa, uh, die onder de Gazij is, die Rachel is. En daarboven is het wel een gade, uh, een wording, maar dan boven de gezij. En daarom is, daar, uh, heet, is deze letter Dalet, is, um, is die van Leia. Dus dat vertegenwoordigt Leia. Duidelijk. En dat is, we zullen dat ook leren, want als men zegt, men zegt eerst dit vers, men zegt eerst deze zin, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, één, Hashem is één, en daarna daarmee doet men iets, daarmee brengt men die, die Bina of de Aboyim, brengt men Um, tot eenheid en dan uh, wordt het weergegeven we zullen dat allemaal leren precies, we willen niet voor, uh, vooruitlopen vooruit gaan, vooruitlopen uh, en dan zegt men ook zachtjes Baruch Shem Kvod Malchuto Lola Mwai gezegend is um, zijn naam, de naam van zijn uh, koninkrijk uh, voor, voor altijd en eeuwig, zoiets en, met, en daarmee zachtjes doet men dat, waarom, ook dat zullen we leren, want de malgoed is nog niet gecorrigeerd tot ik maartje nou, daarin zit ook dat, dat zachtjes uitspreken, maar even tussendoor, dat jullie, dat, dat we dat zien, dat soms lijkt het ons dat het dingen zijn, uh, niet zwart wit, zo zegt hij dan, en dan zegt hij nu hier, dat moet je wel weten dan, dat hem altijd rechtvaardig, rechtvaardigen, want moet je weten, dan, aha, dan betekent dat er, er is nog een uh, dimensie wat niet, nog niet aan de orde is gekomen hier, en dat later zal deze discrepantie, schijnbare discrepantie, zal weggehaald worden, dus zal, zal wel helderheid komen, en, enzovoort. Mijn taak is hier om, om de methode te, door te geven. Maar het werken moet je dat zelf doen. Dat kan niet, niemand kan voor jou werken. 35. Uh, 34 doen we niet. Zoals we hebben dat geleerd. Haggaha. Ha ha ha. Dus uh, ver uh, verwijzing dan uh, naar Tsemaag, naar... Een van die commentatoren, met alle respect voor deze persoon, zij waren integere mensen, maar wij, mogen, wij moeten van hen niets leren, want, uh, zoals ik had al eerder verteld. 35 Alleen bij de bron blijven, mijn vrienden, niet aanraken dingen die secundair zijn, duidelijk. Niet aanraken dingen die niet helpen de mens... om zo snel mogelijk naar zijn... To, naar, zijn, tot zijn naar zijn doel... Uh, tot zijn doel te komen. Duidelijk. Zij leven denken dat zij... misschien ooit zal komen, maar wij leven hier en... moeten allemaal doen, zo naar vlees en niets en, en, en anders. Duidelijk. En daarom hebben ze zoveel commentaren en allemaal... Allemaal lichten ze iets toe, maar het is allemaal binnen het verstand, binnen dat aardse en uh, uh, zeer geestelijk intellectuele, maar dat brengt de reding niet. Duidelijk. Door het jodendom komt men niet tot reding, absoluut onmogelijk. Onmogelijk, zelfs theoretisch is het onmogelijk. Want zelfs want de, want de, de, degene die bracht Jodendom, die, oh, degene die de bron gegeven had aan Jodendom, want uh, Moshe heeft niets met het Jodendom te maken gehad. Moshe heeft de Torah gebracht hier naartoe, de wetten van het Hilal. Hij had gezegd dat, nee, dat, na mij komt een profeet, die moet je luisteren. Die zal wel de Torah vervullen, helemaal vervullen, en maken van de Torah de geest, en niet uh, vlees. En dan zal de mens het lichaam van Yeshua in zichzelf ervaren, en dat zal ons vlees zijn. Want wij hebben geleerd dat het geestelijke, het uh, licht... Moet ergens mogen, moet er een tikkun zijn, want altijd licht bestaat tot en met ACA in onze wereld, overal is licht. Maar om licht te ontvangen, te ervaren, moet, moet men kelim hebben. Nou, deze kelim die wij opbouwen, goed opletten wat ik probeerde te zeggen, zijn die diepste dingen die er zijn. Dat, dat lichaam die wat wij opbouwen met deze studie, met de volledige studie, is om goed te opletten. Niet het licht interesseert ons. Niet het licht moet jou interesseren. Maar het moet jou interesseren, dat door deze studie, dat zeg ik voor het eerst, denk ik, dat door deze studie, jij binnen jezelf, in plaats van het fysieke lichaam, dat jij... Binnen jezelf opbouwt het lichaam van Yeshua. Eigenlijk, het lichaam van Yeshua, natuurlijk jouw eigen lichaam, dat overeenkomt met het lichaam van Yeshua, de zuiverheid van Yeshua, op jouw niveau natuurlijk. Dat is het geestelijke lichaam, daar waarin, let op, waarin deze mogen binnen kunnen komen. De, de morgen kunnen niet binnenkomen in het vlees van de mens. Onthoud het erg goed. Dat is het grote fout van, van uh, het volk Israël. Dat zij hebben dat niet aanvaard. En daarom menen zij dat zij dienen de schepper met hun lichaam. En dat is onmogelijk, mijn, mijn vrienden. Met het vlees kunnen we niet dienen de schepper. Ze denken dat het vlees is iets heiligs is. Terwijl het is absoluut niets heiligs is er aan dat lichaam. Altijd de Torah spreekt over het lichaam, geestelijk lichaam van binnen. Da ook dat is het lichaam waar het de Torah over spreekt. Ook dat is het licht. Alleen een dikkere licht, waarin een dunne licht binnen kan komen en zichzelf in zich kan zetelen. Hashem kan niet. Let op, mijn vrienden, nog een keer dieper en dieper, want het is een grote misverstand in de wereld. Wat, hoe werkt Hashem? Hashem komt nooit in de mens in zijn vlees binnen. Het is uh, uh, akelig voor iets, want vlees komt van, de onreine, van het onreine systeem van krachten. Hashem kan alleen binnen jou komen en wonderen laten doen, Wonderen verrichten en alle andere dingen brengen jou naar jouw vervulling. Alleen wanneer jij door de studie en de levenskracht en levens zoals je leeft, je leven aangepast aan wat jij leert, dat jij bouwt in jezelf op het lichaam van Jezus. Maar dan jouw lichaam dat overeenkomt met zijn lichaam, als leerling van Yeshua En alleen dat, daarmee bouwen we wel de klie, die overeenkomt met, de, met het licht. Alleen dat is de wens, uh, oftewel de reflectie van de wens om te geven. De klie, het lichaam van Yeshua in jezelf. Want geen andere mens op, op de hele aarde ooit had uh, kon, zijn vlees kunnen transformeren in het geven het is absoluut onmogelijk het is on ook, van ons wordt ook niet gevraagd, van ons wordt alleen gevraagd binnen onszelf op te bouwen uh, het lichaam van Yeshua, dat is de he het hele wonder, en daarmee gaan we leven in het lichaam van Yeshua binnen onszelf en ons eigen lichaam blijft hangen en wij, er, wij gebruiken hem natuurlijk, ons lichaam, maar alleen, in wat alleen maar strikt noodzakelijk is, en, uh, maar, uh, ons verbinden wij niet met het vlees, kan je nooit jezelf verbinden met het hogere, al maar met het lichaam, geestelijk lichaam, dat wij van binnen opbouwen naar krachten, dat is, een, dat is geen fysiek lichaam, maar het lichaam naar krachten, een soort dikkere licht, opgebouwd is door onze massagiem, door, door de eh, kracht van binnen, de wilskracht, om het, eh, het geven, te, te kunnen geven, etc. Dat is wat wij opbouwen, dat is het lichaam, het ware lichaam, dat de mens hier op aarde moet opbouwen, en in dat lichaam, Verkriek komt het licht en dat is de ontmoetingsplaats met uh, Hashem. Dat is ook wat uh, zin speelt ons, waarover zin speelt ons ook Moshe. Moshe had een tent opgebouwd, like, herinner je nog, een tent had hij opgebouwd, tent, tent van samenkomst, de tent van uh, waar voor zichzelf een tent buiten de kamp van Israël, dus buiten de onreinheden, Israël is dan, is dan ten aanzien van Moshe, is de wens om te ontvangen voor zichzelf, Deel. ook hen, ook aan Israël, wat was, op, wat was uh, opgedragen om tenten op te bouwen, in tenten te, te verblijven, duidelijk, niet slapen buiten tenten, om gewoon op de aarde. Maar ja, iedereen moet een tent op zichzelf uh, bouwen voor zichzelf. Tent betekent uh, zitten de zinnebeeld van uh, lichaam. Van dit vierkant. Van de, uh, dat, datgene waarin het. Mm, een huis als het ware, behuizing binnen de mens. Uh, die waarin het licht van Hashem ontvangen wordt. Ook precies hetzelfde deed Moshe buiten de kamp van Israël. Waarom heeft hij dat niet gedaan in het centrum, zoals de volkeren der wereld dat doen? Dat op het rode plein zetten ze dan in, uh, het, het, het mausoleum of, of uh, uh, paleizen ja, allemaal in het centrum van het land. In, of in het centrum van een stad. En waarom niet buiten naar buiten? Zoals Moshe dat deed. En Moshe dat deed om het volk was uh, vertegenwoordigd via stadia van het licht van ontvangen voor zichzelf. En Moshe heeft het als het ware het zinnebeeld uh, gemaakt. En, een tent opgezet waarin hij uh, uh, op gezette tijden en wanneer het nodig was. Uh, an, uh, Hashem aanriep. De uh, bedoelde, bedoeling, bedoeling was ook dat Moshe niet dat niet uitwendige tent dat die iets deed. Natuurlijk, Moshe wist al die, die wetten hoe dat op te bouwen, etc. Maar de bedoeling was het, het zinnebeeld van wat de mens later zal in zichzelf zal moeten opbouwen: de tent, het, eigenlijk het lichaam waarin. En daarom is het een tent, het is een, niet een, uh, van stenen beton, niet van uh, een stevige huis, uh, maar een tent dat uh, uh, fijn en licht is, Ja, net zoals een zeil van zeilmaterie, stof is ook fijn en niet als stenen, niet als uh, uh, uh, waarmee dus huizen opgebouwd worden. Maar het is fijn en, en, en uh, gevoelig, dat is het lichaam die de mens, dat het de mens moet opbouwen door zijn werk. We 35. Kol ainyan ze nasa ja. al de jichut kriat schma. Shei mitzwa boer. En de zon die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we bria. die we hebben, die we hebben, die we Klalud, Haulam Kanal. Geweldig, hoe heet dat ook? Kijk nou, wat ook Ari dat doet. Hij steeds uh, probeert dat ons te herhalen op een andere manier, om ons dat te duidelijk te maken. Dat zien we ook terug, kunnen we terugvinden, ook bij Jehoede de heeft geweldig overgenomen, deze manier van Ari. En in deze zin zien wij wel, dat, hij inderdaad is een, uh, heeft in zichzelf een, een, een in zijn incarnatie was hij ook een Nitsuz van Ari. Een vonke van Ari heeft hij uh, ontvangen, en ontvangen dat alleen maar door jezelf in te stellen op de golflengte van Ari. Natuurlijk niet op dezelfde hoogte, maar op dezelfde golflengte. Eigenlijk. En Golflengte en op deze golflengte, door deze uh, juiste instelling, uh, instemming uh, ontvangen ook komt bij jou uh, niet zoet zien, kom een vonk van Ari binnen 35. Ween nee en zie hier: kolhaïnianse al de deze kwestie, nasa is gemaakt geworden, al de jihud shma door de eenheid, jihud onthouden wordt jihud, door de eenheid van kriatshma, kuf, of het dubbel apostrof sien, kriatshma van het zeggen van shma, oftewel or o isre, Zo so, mitzwa mitswa dat boer let op dat dat well, is het mitzwa, dat is mitswa, dat is een voorschrift door, door spraak. Dus niet de door alleen maar fysiek wat vier handelingen die wij hebben geleerd. Maar dat is een, een, een voorschrift door, door, ges, door spraak. Onthoud het er al goed. Er zijn, er zijn voorschriften die men alleen fysiek doet. Maar er zijn voorschriften door spraak. En ook dan, ook wanneer de, de, de, de handelingen, de voorschriften die, men handelingen, die door handelingen plaatsvinden. Ook daar zit er wat een stukje spraak van uh, zegening uitspreken, maar hij dat bedoelt dat niet, hij bedoelt hier, shma is dan ook een soort van gebed, en dat is wat hij zegt, mitzwa bedjubur heet het, mitzwa door het zeggen, door, door, door de spraak, Wei na mitzwa maset, en niet, en mitzwa maset, en niet een voorschrift van handeling, van doen, Kmoha het zoals de twierdien wat wij leggen, wat men legt, op zijn hand en op zijn hoofd. Ja, die doosjes. Waar die kriat shma, en door het zeggen van de shma, onthoud dat woord kriat shma, dat begrip. En door de kriat shma, door het zeggen van de shma, na zijn mochin worden de mochin gemaakt van pnimimu makifim, van het inwendige en uitwendige van magpneemimen in innerlijke en, en omringende, voor ze hier pin van de wereld bria. Bifgenatne schamot in het aspect van de zielen en het inwendige gedeelte van de bria, zoals boven gezegd werd. Ach, al idee, had veel in, terwijl in door de Twiliën, door de Doosjes die men dat legt, 37, Shri Himmitsvama het welke voorschrift is, het de voorschrift van het doen, handeling, naast nou, in Mogen de Gitzonjut werden uh, uh, de Mogen, alleen maar de Mogen van het uitwendige uh, gemaakt, van het totaal aan de, van de wereld, alleen de het uitwendige, uitwendige gedeelte, dus de werelden en niet wat daarin zit, niet de zielen, niet de correctie van de zielen, alleen maar eh, het uitwendige, dus bij ons is het ook, binnen onszelf hebben we ook deze, deze inleiding naar werelden en goed opletten, altijd spreken we van de van, van ziel dat we hebben, maar het is wel natuurlijk de ziel zit altijd ergens, ja. Ook binnen ons hebben wij de waarneming van de wereld, ja, hoe de wereld zit. En als het zo'n ruimtelijk gevoel bij onszelf daar zit, ook de werelden bij onszelf. En die werelden in onszelf die corrigeren wij door de handelingen, die vier handelingen die wij geleerd hebben. Maar de ziel wordt gecorrigeerd door de voorschriften van spraak. Mitzvat, Mitzvat, Dibur, Hadibur.